Welkom, dit is dag 10. Het is nu tijd om wat uitgebreider te oefenen. Je zult ontdekken dat er wat langere stiltes vallen. Stiltes waarin je de aandacht naar de ademhaling zult kunnen laten gaan, en waarmee je kunt ervaren hoe het is om echt even bij jezelf te zijn. Begin met je ogen open. En haal dan vijf keer diep adem. Als je voor de vijfde keer uitademt, sluit je je ogen.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 Merk op hoe je je voelt. Richt je op je ademhaling. En misschien vind je het ook prettig om je ademhalingen te tellen. Leg dan je hand op je hartgebied. Stel je voor dat de lucht daar in en uit stroomt, rondom je hart. En ook hier weer kan het prettig zijn om te tellen om erbij te blijven. Je laat je ademhaling los en je richt je niet meer op het tellen of iets anders. Als je geest onrustig is, laat hem dan onrustig zijn. Als je geest stil is en er zijn geen gedachten, laat hem dan stil zijn.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 En open dan straks op jouw moment rustig je ogen? Wat heb je een hoop geleerd? Ik wens je heel veel plezier bij de langere oefeningen. Tot gauw.